Dit is even de te jong met het NOS-journaal. De maximale kilometervergoeding voor werknemers gaat omhoog. Waarschijnlijk stijgt het bedrag volgend jaar van 19 naar 21 cent... en het jaar daarna naar 23 cent per kilometer. Dat zeggen betrokkenen. Op Prinsjesdag wordt er meer duidelijk over. Het is voor het eerst sinds 2006 dat de kilometervergoeding stijgt. De verhoging vanaf 2024 was al afgesproken in het coalitieakkoord... maar de Kamer wilde graag dat dat eerder zou gebeuren... vanwege de hoge benzineprijs. In Bangladesh en het noordoosten van India zijn door noodweer al bijna 60 mensen om het leven gekomen. Door de hevigste regenbuien in 20 jaar ontstonden overstromingen en modderstromen. Op sommige plekken staat het water 4 meter hoger dan normaal. In Bangladesh zijn zo'n 2 miljoen mensen door het water omsingeld. Volgens weerkundigen is het noodweer een van de gevolgen van de klimaatverandering. In de Iraanse hoofdstad Teheran is een vooraanstaande kolonel van de revolutionaire garde op straat doodgeschoten. Dat gebeurde vanaf een motor. Wie erachter zit is niet bekend, maar de revolutionaire garde wijst naar buitenlandse elementen. Meestal wordt daarmee Israël of de Verenigde Staten bedoeld. Er is te weinig oog voor het lot van voormalig kindsoldaten in Irak en Syrië. Dat stelt hulporganisatie SEED. Die probeert de jongens weer op het rechte pad te krijgen. Duizenden jongeren zitten sinds de val van IS in de gevangenis. Ze werden in 2014 gedwongen om mee te vechten. Sommigen waren toen vier jaar oud. De reïntegratie verloopt moeizaam. De jongens hebben vaak geen documenten, geen contact met familie en ze zijn getraumatiseerd. SEED is naar eigen zeggen een van de weinige organisaties die de jongens helpt. Maar er is voor hen geen formeel reïntegratieprogramma waarmee ze hun leven kunnen opbouwen. Het weer, vanavond nog lang aangenaam. Vannacht vanuit het zuiden toenemende bewolking, minimaal tussen 10 en 14 graden. Morgen van het zuiden stevige buien met plaatselijk onweer, maar in het noordoosten en oosten nog lang droog met zon. Het wordt 20 tot 23 graden, de dagen daarna wat frisser met wat buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Pizzol Radio Show 1491. Mijn naam is Benno Veugen en dit uur beginnen we met Frock Serenade Serenades. Ja, zo moet ik het zeggen. Paul Rassals Kofgaard. Dat is een album uitgebracht in uh, 2000, het jaar 2000... bij het uh, Scandinavische label Phoenix Muziek. Ja, ik ben ermee begonnen en ik ga er ook mee eindigen omdat, um, ja, we gewoon... Ja, dit zijn natuurgeluiden. En um, misschien is dit wel voorbij. Um, hebben we straks geen kikkergeluidjes meer. En geen vogelgeluidjes? Want dit volgende uur heb ik namelijk Nightingale Songs. Ook van uh, Paul Rassals Kofgaard. Goed, uh, we gaan terug naar muziek natuurlijk. Passings van David Franklin... En I never hear my father's stories again. Dat is zijn eerste track van dit album Passings. En Passings. Um, daarna komt James Asher met uh, Anthologie. Zo uh, so, uh, spreek ik het maar even uit. dat is een beetje verzamelwerk van uh, James Asher and Oda en and ook andere artiesten. Eens even kijken, dan gaan we. Oh ja, we hebben van alles en nog wat. Uh, een stukje klassiek met. De uh, Mozart Effect Volume 2 van Don Campbell. Dan hebben we. Eens even kijken. Drie albums zelfs. Van Henrik, uh, Henrik Burke abu Samen met Klaus Tobbel Sorenser. En dat was een serie voor moeder en kind. En, um, zoals Lullabies. En eens even kijken wat nog. Uh, Tales of the Ocean. Nou ja, dat heeft misschien niet zoveel met. Uh, moeder en kind te maken, maar het komt wel van deze twee heren. Je kan het allemaal eh, meekijken, meelezen, teruglezen, terugluisteren... op peacefulradio.info. Veel luisterplezier.